4 Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen verklaring van Rusland gekregen over de zenuwgasaanval op voormalig dubbelspion Skripal. De Britse premier May denkt dat Rusland achter de aanval zit en had de Russen tot 1 uur vannacht de tijd gegeven om met een verklaring te komen. Het is niet duidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. Rusland zegt alleen mee te willen werken aan het onderzoek als het toegang krijgt tot het gebruikte zenuwgas. Maar de Britten weigeren dat. Skripal en zijn dochter liggen sinds de avond met zenuwgas... in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed in een gebouw op sportcomplex Het Lood. Het gebouw heeft geen sportfunctie meer, maar wordt gebruikt als woning. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen... en zegt dat het gebouw als verloren beschouwd moet worden. Het Lood is het voormalige trainingscomplex van het elftal van AZ... De jeugdopleiding van die club maakt nog wel gebruik van het complex. Het VU Medisch Centrum heeft voor twee afdelingen... tijdelijk een opnamestop ingesteld vanwege een resistente bacterie. De bacterie werd twee weken geleden ontdekt. Het ziekenhuis nam toen extra schoonmaak- en hygiënemaatregelen. Toch waren er deze week weer nieuwe besmettingen. Patiënten die mogelijk besmet zijn, zijn geïnformeerd. Als ze de bacterie bij zich dragen, hebben ze speciale antibiotica nodig. Steeds meer mensen wisselen van beroep. Vorig jaar kozen 937.000 mensen voor iets anders, meldt het CBS. Het gaat bijvoorbeeld om leraren die ervoor kiezen om de verpleging in te gaan. Bijna een derde van de beroepswisselaars is jonger dan 25 jaar. Het gaat daarbij ook deels om mensen die van bijbaan wisselden. Bij mensen ouder dan 25 jaar ging het vaak om hoger opgeleiden... die voor iets anders kozen. Het weer: het is bijna overal droog, wel kan het lokaal mistig of glad zijn... Overdag blijft het ook droog en s middag schijnt de zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Donderdag gaat het weer regenen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij Focus. Het wetenschaps- en geschiedenisprogramma in de nacht op NPO Radio 1. Het is inmiddels alweer iets over vier. En in het komende uur bellen we met onze verslaggever... en tevens eindredacteur Gerda Bosman. Zij loopt op dit moment rond op het terrein van het tech-festival... South by Southwest in de Lone Star State, ofwel Texas. En daarna duiken we de geschiedenis in van het Zuiderzeegebied... met journalist en historicus Eva Vriend. Honderd jaar geleden werd namelijk de Zuiderzeewet van kracht in Nederland... die het leven van vele families in vissersdorp was. Hoorn en Urk ingrijpend zouden veranderen. Hallo met Just Make It Stop. Normaal gesproken is het nu tijd voor de rubriek Wetenschapsgeschiedenis in Duizend Voorwerpen. Waarin we met verslaggever Gerda Bosman gaan schatgraven in de depots van Museum Boerhaven in Leiden. Maar vandaag is ze niet in het depot, maar hangt ze aan de lijn vanuit Austin, Texas. Waar deze week het interactieve tech, film en muziekfestival South by Southwest plaatsvindt. Dag Gerda. Hey, hallo. Hallo. We hoorden net al een lied van de, van de band waar jij zo heen gaat, geloof ik hè? Ja, dat klopt. Ja, heel leuk om het even te horen. Ja. Ik, uh, ja ik heb ze wel vaker gezien en toevallig spelen ze hier ook. Dus ik dacht, nou, s'avonds, dan is het tijd van ontspanning. Ga ik morgen even naar Low toe. Ja, precies. Je bent uh, uh, niet alleen voor de muziek in Austin. Nee, het is ook een tech-conferentie. Uh, wat is het voor conferentie? Kan je dat mee schetsen? Ja, het is echt heel erg groot. Het is een enorm veel, groot, vol uh, programma. Uh, je hebt allemaal grote en kleine zaaltjes. Zaaltjes waar uh, 50 man in kan, maar soms ook zalen waar, volgens, nou, ik schat, wel 2000 man in kan. En uh, ja, het is dus heel lastig inschatten wat nou precies heel populair zal worden. Daardoor krijg je ook fear of missing out. Dat je <lacht> iets mist wat je eigenlijk had moeten zien. En uh, ik heb het er ondertussen bij neergelegd, ik heb er maar van gemaakt, de uh, reality of missing out... Het is uh, nou, onvermijdbaar, want er staat zoveel op het programma. Je moet kiezen. En als je wat gekozen hebt, nou ja, dan kan het zijn. Dat je in een enorm lange rij komt te staan. Je hebt hier het Austin Convention Center. Dat is ja. een heel groot gebouw met een heleboel van die zalen erin. Er zijn nog veel meer locaties in de stad ook. Maar vooral in het... Uh, conferentiecentrum. Als daar bijvoorbeeld Melissa Gates een keynote speech houdt... dan gaat de rij van de vierde verdieping helemaal rond... over de brandtrappen via het balkon naar de derde verdieping. En ik, ik zat er vanmiddag naar te kijken naar die rijen. Ik dacht, het lijkt wel een soort bladsnijden mieren. Die allemaal in een soort chaos precies weten waar ze heen moeten. Nou ja, het is heel grappig. En in ieder geval. jij hebt niet in die rij gezeten of gelegen? Nou, ik was inderdaad helemaal aan het begin van de rij... en zei ze, nee, die kant voor het einde van de rij. En ik bleef maar lopen. Ik vond het gewoon op een gegeven moment erg grappig geworden. Ik dacht, dit kan toch nooit in die zaal? En dat klopt, het kon ook niet, want uh, ik uh, heb haar dus nog niet gezien. Nee. Ze staat wel op video, dus ik kan het later nog bekijken. Precies. Wat maakt deze conferentie zo bijzonder? Um, nou, je hebt uh, heel veel tech en interactive. En heel veel ontwikkelingen in, uh, ontwikkeling in uh, mediatechniek. Maar ook heel veel film en muziek. En ik kom net uh, bij een concert van Pussy Riot vandaan. Oh, die en, zijn weer uh, uh, uit de cel. Een beetje, een beetje... Ja, precies. Nou ja, eentje die is, was uh, opgepakt bij een uh, punkgebed. Virgin Mary Put, Put In away. Way. En daarbij heeft ze haar identiteit moeten prijsgeven. Ja. En uh, normaal spelen ze altijd van die uh, nou ja, bivakmutsachtige kostuums. Alleen uh, Nadia Tolokonikova, van wie we nu de weten wie het is... die was er ook. En die had geen bivakmuts op, want ja, zij hoeft niet... Dat hoeft blijven. niet meer. Blijven. Nee, dat nee, dat hoeft precies. nu niet meer. Dus die kan, uh, ja... Maar uh, ja, het komt natuurlijk niet voor de muziek, dat is wel heel, heel leuk... maar voor de media-innovatie. En uh, nou, het is gewoon heel erg leuk om te zien uh, waar andere mediamakers mee bezig zijn... online, tv en op de radio. Ja, wat, en, wat uh, kunnen uh, wij leren uh, van alle media-innovatie daar? Kan je me wat voorbeelden geven? Ja, bijvoorbeeld de Daily over een oorlogscorrespondent. En uh, ja, zij maakt heel veel gebruik van, uh, van Twitter en van Telegram. En uh, je ja, hebt bepaalde uh, groepen waar zij dan in zit om uh, ja, weer achter uh, tips te komen: van wie er op Twitter nu net weer weg is en onder een andere naam aan het twitteren is. En ze heeft allemaal contacten met uh, mensen die bij IS zitten en uh, mensen die bij Al-Qaeda zitten. Want dat heeft ze al van heel vroeg gevolgd. En ze zegt ook, ja, er zit uh, uh, concurrentie tussen die twee groepen... tussen IS en Al-Qaeda, dus je kan ze ook een beetje tegen elkaar uitspelen. En uh, nou ja, er zaten echt hele mooie verhalen over En ook uh, Aura Glass van uh, This American Life. Dat is een enorm uh, populaire podcast. Ja. En die heeft ook The uh, Serial gemaakt... En nou ja, die uh, vertelde wat zijn uh, geheimen waren. Nou, dat, dat viel eigenlijk wel mee. Hij zei gewoon, je moet gewoon een verhaal vertellen... en op emotie gaan en op de persoonlijke ja, mensen echt aanspreken. Ja. En uh, wat, wat ik echt uh, een hele mooie vond was... Uh, uh, een presentatie uh, van een Israëlisch-Canadese organisatie. En die probeerde de herinneringen aan de holocaust levend te houden. Want die generatie die dat heeft meegemaakt, die is natuurlijk langzaam aan het uitsterven. Ja. En bij deze presentatie was Prinses Butter aanwezig. Die is 86 jaar, en die was zes toen de oorlog uitbrak. En uh, hij kon heel goed vertellen en hij overleefde zes concentratiekampen. Maar hij vertelde juist hele kleine dingetjes over de herinnering aan zijn zusje. En uh, over, uh, nou ja, zijn laatste herinnering aan zijn moeder. En uh, hij heeft een. Um meegewerkt mee met een nieuw project, New Dimensions in Testimony. En daarbij hebben ze een heleboel overlevenden op video vastgelegd. En uh, daar hebben ze een interactieve presentatie van gemaakt. En daar kan je online op naartoe. Nou, als je dan een vraag aan Pinsa stelt, uh, bijvoorbeeld heb je broertjes of zusjes... dan gaat hij iets vertellen over zijn zusje. En het is echt heel bijzonder, want het lijkt net of die met jou in gesprek is, zeg maar. Ja. Dat vond ik echt uh, ja, best aangrijpend ook. Ja, het, dat het zo goed gedaan werd. Ja, hele inspirerende voorbeelden eigenlijk dus van, van media-innovatie. Uh, nu staat die conferentie ja. er ook bekend om, geloof ik... dat er heel veel technology is, heel veel tech... en heel veel uh, nou ja, gadgets, uh, denk ik dan bijna. Uh, heb je daar ook voorbeelden van? Ja, ja, precies. Ja, ze hebben ook een hele grote. Uh, jouw noemde dat, nou, een soort marktachtig uh, iets. Met allerlei, met allerlei nieuwe gadgets inderdaad en ontwikkelingen. Maar daar heb ik heel eerlijk gezegd nog geen tijd gehad om even goed uh, overheen te lopen. Maar ja. uh, wat, wat me echt opvalt, is dat machine learning een onderwerp is dat. met heel veel invalshoeken besproken wordt. Allerlei toepassingen, en uh, daar, ja, daar zijn, dat is wel iets wat echt. Uh, op, niet alleen maar in opkomst is, maar echt wel ook uh, ja, in gebruik. Draaien. Kun je uitleggen hoe dat werkt en wat voor toepassingen daarvoor um, mee mogelijk zijn? Ja, machine learning, dat is eigenlijk machinaal leren... dat is kunstmatige intelligentie. dus computers die slimme dingen gaan doen. Een programmeur die leert computeranalyses maken. En die computer die gaat dan weer leren van analyses... zodat ze worden, worden ze steeds beter in het uitvoeren van hun taken. En nou, je kan bijvoorbeeld voorstellen dat je... Uh, een voorbeeld daarvan is uh, als je bijvoorbeeld NPO Start hebt... Of ja. Netflix of het Financieel Dagblad. Die houden bij wat jij daar leest. En dan, dan denken ze bijvoorbeeld. Uh, nou ja, Evelien, die houdt van. Nou, noem maar eens iets. Geschiedenis, uh, wetenschap. Media-technologie. <laughs> Geschiedenis. Ja. En uh, daar is er dan opnieuw een onderwerp. is wat daarbij aansluit, dan krijg jij dat aanbevolen. Ja. Dat heb je bij Netflix, dat heb je bij NPO Start ook. En dat heet dan een User Recommendation System. En daar zit die kunstmatige intelligentie achter. En uh, nou ja, dat zijn dus allerlei verschillende systemen... Waar, uh, ja, waar, waar ze daar gebruik van maken. Ja, ik, ik begreep ook dat, uh, dat het ook gebruikt wordt... om filmscripts uh, te bekijken. Om daar grotere patronen uit te halen. Um... Ja, ik, er waren twee dames, die, uh, Monica Landers en Grace Lynn. En uh, die hielden een heel bevlogen verhaal. Ik vond het ook heel leuk om naar te luisteren. Die hebben uh, tussen uh, 1930 en uh, 2015 uh, uh, uit die tijd, uh, films uit die tijd. En daarvan de uh, filmscripts in tekst. Die hebben ze van internet afgeplukt. Mm -hmm. En de tekst daarvan, die hebben ze geanalyseerd. En um, ze hebben daaruit meer dan 25.000 rollen gehaald, dus karakters. En uh, vervolgens hebben ze die karakters geanalyseerd. En dan blijkt bijvoorbeeld dat uh, vrouwen, even in het algemeen... Vrouwen zijn in het algemeen 30% van de tijd aan het woord in film... en mannen 70% oei. van de tijd. Ja, oei. <lacht> en dan kan je ook nog zeggen, van wat voor tekst... Wat zeggen die mensen dan? Hè? Mm -hmm. Zijn dat degene die de vragen stellen? Of zijn het degene die de antwoorden geven? En dan blijkt dat vrouwen veel meer vragen stellen dan mannen. Yeah. En uh, je kunt in zo'n filmscript, er uh, worden die karakters beschreven... en zo kun je er dus ook achter komen wat die mannen en vrouwen in het script zijn. En uh, ze halen daar hele leuke dingen uit... Uh, Bijvoorbeeld ook uh, uh, mannen die, uh, nou ja leuk, Ik vraag wel of het, leuk is. het zijn echt clichés. Uh, mannen die uh, scoren op openheid, de bereidheid om nieuwe dingen mee te maken. Dus eigenlijk hoe avontuurlijk ze zijn. En vrouwen die scoren daar juist heel laag op, die scoren hoog op meegaandheid. Oh, nou mooi is dat. Of dat uh, de werkelijkheid reflecteert, is natuurlijk een tweede. Mm -hmm. En uh, je kan er ook achter komen wat dan de onderwerpen van gesprek... Uh, zijn in die films. En dan blijkt dat dat mannen het vooral hebben over werk en zaken, oorlog en wapens, vechten, natuurrampen en ze, worden, uh, ze vloeken heel veel. En vrouwen die hebben het vooral over relaties, baby's, ouderschap en het huishouden. Oké. Okay. Uh, nou, dat zijn behoorlijke clichés, lijkt me. Ja, ik wou net zeggen. En, en uh, is het zo dat uh, een film waar lekker veel clichés in zitten, dat die dan het ook beter doet? Uh, is daar nog onderzoek naar gedaan? Ja, dat hebben ze bekeken. Ze hebben gekeken naar als je nou een uh, film hebt met uh, vrouwen in de belangrijkste hoofdrol. Uh, dat komt bij 33% van die films voor. Dus eigenlijk ja, is het ook niet helemaal 50-50. Uh, nee, het is uh, 33 67, om precies te zijn. En um, dan blijkt dat films met vrouwen in de hoofdrol meer opbrengen. Ah, dat uh, is goed nieuws. Per geïnvesteerde dollar in een film. Ja, dat is hartstikke goed nieuws. Ja. Voor ons vrouwen dan natuurlijk. En Precies. ook een aansporing om juist meer vrouwen in de hoofdrol te zetten. En het scheelt, even kijken, uh, ik heb het opgeschreven. Uh, per geïnvesteerde dollar brengt een uh, zeg maar mannendollar 1,59 dollar 1, 59 op. En een geïnvesteerde vrouwendollar 2,12 dollar. Nou, dat is toch een halve dollar meer die wij vrouwen... Uh, ja, als ik een commercieel belang zou hebben. dan zou je dan het wel, uh, weten. Zou ik het wel <laughs> weten. Maar dat is dus eigenlijk het mooie van zoiets als machine learning. Want een, geen normaal mens die, uh, die zulke patronen kan herkennen, natuurlijk. in, uh, in 25.000 rollen van alle beschikbare filmscripts. Precies. Ja, en, en dat vond ik ook zo leuk aan die uh, vrouwen die die presentatie gaven. Want die waren ook heel enthousiast. Ze zeiden ze zei ook, ja, je kunt wel een gut feeling hebben over dat het zo is. Maar wij kunnen het nu echt onderbouwen met cijfers en feiten. Het is echt zo. Ja, en dat is er uh, wel heel positief aan. Ja, wat, uh, wat wil je nog uh, zeker zien uh, tijdens de conferentie? Waar kijk je nog naar uit? Uh, nou, ik uh, ga nog eventjes uh, een aantal uh, uh, nieuwe praatjes langs. Uh, morgen, daar ben ik al heel nieuwsgierig naar... Uh, kun je berekenen hoeveel jij eigenlijk waard bent? Dat zou voor jou ook waarschijnlijk wel heel interessant zijn. Het gaat niet alleen maar over mensen in dienst, maar ook over freelancers. Ja, En uh, ik over de prijs en over hoe je dan kan onderhandelen. <laughs> en uh, nou, het leek me eigenlijk, eigenlijk wel nuttig. Ja, en het uh, gaat niet ik, uh, over wel, uh, hoeveel uh, een ja, mensenleven waard, waard is. Nee, gewoon je uurprijs voor het werk wat je doet, de expertise die je hebt, uh, et cetera. Nou, hartstikke praktisch. Het lijkt maar leuk om te weten. Ja, precies. Dus ja. er rolt straks een prijs voor jou uit. Ja, precies. En uh, er staan ook nog twee uh, podcast-presentaties uh, uh, vanmorgen op het programma. Ja. Dus die gaan wat dieper in op uh, waar een podcast op dit moment uh, zo uh, ja, geliefd zijn. Precies. En kunnen wij ons daar ontvorderen ook mee doen. Ja, precies. Tot wanneer duurt de conferentie nog? Uh, tot vrijdag. Oké. Okay. En uh, hebben wij in Europa eigenlijk iets soortgelijks? Of uh, roep je eigenlijk nu iedereen op om uh, volgend jaar daarheen te gaan? Nee, er is al een kleine conferentie, de Next Web. Die lijkt er een klein, klein beetje op, maar die, die is heel bescheiden. Ja. Dit, dit is echt wel wereldwijd de grootste. Dat kan ook haast niet anders, want het is echt uh, nou, enorm. Ja. Dus volgend jaar allemaal naar South by Southwest. Ja, zeker. <laughs> Hartelijk dank, Gerda Bosman. En nog heel veel plezier. Uh, ja. En ook bij het concert natuurlijk vanavond. Ja, dat gaat lukken. <laughs> Dankjewel. Dank je wel. nacht. Dank je. Doeg. Doeg. En om er vast een beetje in de sfeer te komen van ons volgende onderwerp... gaan we luisteren naar het nummer Altijd neem ik paling voor je mee. Gezongen door Alex Klaassen en Annemarien Klaassen. Annemarie Jong, geschreven door Jurian van Dongen, voor het Klokhuis. Jij zette ooit in klederdracht, mijn hart in vuur en vlam. Jouw glimlach werd voor mij de mooiste puik van Volendam. Verliefd fiets ik nu op mijn fietsie langs de waterkant. Door op jou in de traditie van dit land. Ik zou altijd Oud-Hollands van je houden Want je bent mijn blanke top, mijn zouten top, mijn zuidere zee In je ogen zie ik nog dat blauwe. En altijd neem ik paling voor je mee Altijd neem ik paling voor je mee Alsjeblieft Annie, vers van de visboer, recht uit mijn hart wil Willem, alweer paling, dat Nederland bestaat De tijd dat mijn op visten is voorbij gegaan. Ik trek slechts voor de toeristen plom van Toch zal ik altijd oud-Hollands van je houden. Mijn kaasmeisje ben jij, mijn kiewiets, jij mijn stamboekfee. In je ogen zie ik nog dat wel blauwe. En altijd neem ik palingboeien. Altijd neem ik paling voor je mee. Alsjeblieft, je hoeft alleen maar het velletje eraf te halen. Ah, ik kan geen paling meer zien willen. Kijk om je heen, dat hollandse verdween. Ik laat je nooit alleen, jij blijft mijn haven. Wat er ook gebeurt, mijn liefde straalt. Het is wat je betaalt, ik heb paling aan je paling. Want heel mijn koelkast meurt ja, Toch zal ik altijd oud volgens van je. Mijn blanke top, mijn zouten trok, mijn zuiden zee In jouw ogen zien. ik op dat dat ergens nee, blauwe En altijd neem ik paling voor je mee Altijd neem ik paling voor je mee De ik het liever zwarma of saté? Of de liedjes van met op een cd? Nee, altijd neem ik paling voor je mee nee. Dat Nederland bestaat niet meer waar jij zo naar verlangt... zingt Annemarie Jung in Altijd neem ik paling voor je mee. Oorzaak van dit veranderende Nederland was de Zuiderzeewet... dit jaar 100 jaar geleden aangenomen. En met die wet werd het startschot gegeven voor de bouw van de afsluitdijk... en het begin van het inpolderen van de Zuiderzee. En om dit te herdenken wordt de komende twee jaar uitgebreid onderzoek gedaan... naar de historische ontwikkeling van het Zuiderzeegebied... Historicus en schrijver van de bestseller Het Nieuwe Land. Eva Vriend voert dat onderzoek uit en is hier bij ons in de studio. Eva, welkom. Wat heb jij zelf met dat Zuiderzeegebied? Ik uh, ben geboren en getogen op de bodem van de Zuiderzee, om het zo te zeggen. Ik uh, ben opgegroeid in de Noordoostpolder. Dat is een van de polders die is aangelegd uh, hè, naar aanleiding van de Zuiderzeewet... En de Noordoostpolder is eigenlijk het noordelijkste gedeelte van Flevoland. Dus als je zo vanuit Friesland komt... dan heb je, rij je eerst de Noordoostpolder binnen. En uh, daar ligt een dorpje Luttelgeest. Uh, daar wonen nu zo'n 2000 mensen en daar kom ik vandaan. Mijn uh, grootvader is daar in 1952 een boerderij begonnen. Hij, hij kwam daar als pionier, zoals dat heette. En mijn vader heeft dat bedrijf overgenomen, een veehouderijbedrijf. En uh, dat ligt eigenlijk aan, aan de rand van de Noordoostpolder. Dus wij keken uit op een, op een kronkelende dijk. En die kronkelende dijk was een oude Zuiderzeedijk. Dus toen de Noordoostpolder nog geen polder was... en daar gewoon een zee was... was dat de dijk die de mensen moest beschermen. En wij woonden aan een hele lange, strakke, rechte polderweg. En dat, dat contrasteerde dus heel sterk met die kronkelende dijk. En, en dat, dat sprak toen al eigenlijk tot mijn verbeelding. En wij hadden het thuis over, over de mensen van achter de dijk... Ja. En wij kwamen uit de polder en wij woonden op het nieuwe land en, en we hadden het ook over de mensen. Iemand kwam dan van het oude land. Ja. He, dus aan wie is die koe verkocht? Aan iemand van het oude land. Dat was toen al een identiteit. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat leefde toen al, zo al. Hoewel ik me natuurlijk als kind en als, als jongere toen ik daar opgroeide me nooit daar vragen over heb gesteld. Dat begint nu eigenlijk pas te komen. En, en wanneer is dat aangelegd? Uh, de Noordoostpolder is uh, in de jaren 40 aangelegd, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rest van Flevoland volgde in de jaren 50 en 60. Um, en dat is het, uh, het, een groot deel van de Zuiderzeewerken. Het belangrijkste deel was natuurlijk de aanleg van de Afsluitdijk... waarmee de Zuiderzee werd afgesloten en het IJsselmeer werd. Uh, dat was in 1932... En uh, daarvoor is nog uh, de Wieringenmeer aangelegd. En dat is nog een polder aan de Noord-Hollandse kant van het IJsselmeer. Ja. Dus zo, de, he, ze zijn begonnen met die Wieringenmeer om te kijken... kunnen we dat eigenlijk, een polder aanleggen. Toen kwam de Afsluitdijk en, en toen kwam Flevoland. Ja. En Flevoland he, is een bijzonder gebied, is de grootste polder van de wereld. Dus toen ze in 1918 de Zuiderzeewet aannamen... was dat een hele belangrijke, ingrijpende Beslissing. Het is echt een bijzonder ruimtelijke ordeningsproject. Ja, het heeft dus nog jaren geduurd voordat het. Uh... Ja, natuurlijk. Ja, de, ja. De, de, de besluitvorming heeft lang geduurd, maar de uitvoering heeft ook. Een, een tijd geduurd, alhoewel het natuurlijk nog betrekkelijk snel is. Als je denkt, ze zijn in 32, uh, hè, jaren 20, jaren 30 met de aanleg begonnen... en 30 jaar later was het klaar. Ja, precies. Dat is toch nog ook alweer snel. En nou heb je voor jouw vorige boek uh, Het Nieuwe Land... Uh, heb jij eigenlijk al rondgetoerd door Flevoland... om, om daar te kijken van, nou, hoe, hoe, wat is dat voor een nieuw land? Um, en heb je ze eigenlijk al een beetje leren kennen? Kan je al iets zeggen, wat is nou typisch voor dat gebied? Voor die, die nieuwe landers? Voor de Flevolanders? Ja. Wauw. Um, ja, ik zou dat natuurlijk moeten weten... want ik ben daar zelf geboren en getogen. Um, kijk, de, de mensen die daar kwamen wonen... In, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, jaren 50, jaren 60... Uh, dat waren mensen die hun alles achterlieten. Hè? Als je in de jaren 40, jaren 50... naar een andere provincie verhuisde binnen Nederland... dan, dan voelde dat als een, als een emigratie. Hè? Mensen trokken naar Canada of, of naar Australië. Maar als je naar... Flevoland verhuisde, ja, dat was ook een land van onbegrensde mogelijkheden. En je had nog geen telefoon, je kon alleen maar he, met een brief uh, contact opnemen met je familie. Uh, je kwam op een echt een kale vlakte terecht waar er nog niks was: uh, geen school, geen kerk, geen voetbalvereniging. Dat sociale leven, alles moest nog worden opgebouwd. Dus het waren in die zin wel uh, avonturiers, durvals, uh, pioniers. Um, en er zijn wel mensen in Flevoland en, en hè, de gemeentelijke overheden en toerismebureaus die er heel erg op prat gaan dat we die pioniersgeest nog steeds hebben. Dat zou ik zelf niet zo sterk durven poneren. Want dat zou dan drie, vier generaties moeten doorwerken. Dat is een soort American Dream bijna. Precies. Dus dat zou ik. Ik weet niet of ik iedere Flevolander hier nou blij mee maak. Als ik daarmee, hè, als ik dat verhaal meteen nuanceer nuanceer. Um, maar het, het, het, het is een, het, die families die daar kwamen, die, die, die durfden iets. En dat waren avonturiers. En ik zou toch willen zeggen dat daar iets van die spirit van... we moeten zelf de slingers ophangen, we moeten het zelf organiseren. Ik denk dat dat er nog wel in zit. Ja. Yeah. En nu uh, duik je voor je huidige onderzoek in de geschiedenis van die Zuiderzeewet. Hè, dus echt al vanaf 1918 uh, tot nu. Uh, en uh, ik zie ook dat jij al een herdenkingsboek bij je hebt um, uit, geloof ik, 32. Uh, ja. Waarin al voor het eerst teruggeblikt wordt op die Zuiderzeewet, toch? Hoe, hoe werd er toen gekeken naar het begin van die Zuiderzeewet en alles wat er zou gaan veranderen? Ja, wat ik me wat ik dus eigenlijk ben gaan afvragen is, is, in 1918 is die Zuiderzeewet aangenomen. En ik heb voor het nieuwe land, hè, voor mijn eerste boek onderzoek gedaan naar wat er in Vleewet Gebeurde, maar de vraag wat die werk betekende voor de mensen die eigenlijk rond de Zuiderzee woonden en hoe hun leven veranderde, dat, dat was, is eigenlijk een vraag die nog niet in die zin is beantwoord. Ja. Er is onderzoek gedaan naar, naar de hotomethote, naar de bestuurders, naar de ingenieurs die alles hebben uitgedacht, Cornelis Lely, maar de vissers en de mensen die in de, alle bedrijfjes daaromheen werkten, de vrouwen die plotseling hun man de hele week thuis hadden. He, een, ja, visser, ja, ja, een visser is een week van huis. En dan moest hij werken aan de wal zoeken. Want hij kon niet meer varen op de Zuiderzee om zijn vis te vangen. En kwam dus iedere avond thuis. Dus dat, het was meer dan alleen maar een dijk die werd aangelegd... en een polder die werd drooggelegd. Het had natuurlijk heel veel gevolg voor heel veel mensen. En dat is eigenlijk het onderzoek dat ik nu doe. In 1918 werd de Zuiderzee werd aangenomen. Dat duurde allemaal even. Maar in 1932 werd dan daadwerkelijk de afsluitdijk gesloten... En toen is er een heel mooi boek verschenen... en, en dat is een herinneringswerk... waarin een voorwoord is geschreven door, door Colijn... groot staatsman voor de Tweede Wereldoorlog, uh, ARP. Um, groot voorstander van de Zuiderzeewerken, van die drooglegging. Maar uh, die zag ook van... ja, maar die, uh, he, die afsluitdijk gaat ook het leven van heel veel mensen veranderen. En, en dit boek is een, een herinneringswerk... Yeah. dat stilstaat bij hoe het tot dan toe was... Ik een stukje um, voorlezen? Ja, en Colijn zegt... Um, het, het typische karakter van de aloude vissersplaatsen... in en rondom de voormalige Zuiderzee... gaat plaatsmaken voor wat anders. Hoe dat nieuwe zal zijn, we weten het niet. We kunnen alleen zeggen dat het anders zal zijn dan het oude. Ja. En er is inderdaad een hoop veranderd. En, ja, en, en dat is eigenlijk het startpunt van mijn onderzoek. Hè? Ja. Wat, wat is er dan eigenlijk veranderd en, en hoe is dat gegaan? En wat, wat betekent het voor mensen als er zo abrupt een inbreuk wordt gedaan... op jouw bestaan, op jouw inkomstenbron... maar ook hoe je, je, hè, hoe je cultureel uh, je leven hebt ingericht... En, en hoe je met elkaar omgaat? Er is natuurlijk heel veel gebeurd. En, um... Weet je iets van de verwachtingen die er tussen 1918 en 1932... zo rond die eerste periode... Welke verwachtingen er waren? Van, van de afsluitdijk. Ja. ja. Um, de vissers. Ja, die, die waren niet blij. Hè? Die, die waren gehecht aan, aan hun leven op zee. Dat, dat, dat bood ook een, een gevoel van vrijheid. En een vissersman is. Nou ja, dat hoor je ook over boeren, over agrariërs. dat, dat ben je. En, en dat, dat is niet iets. Hè? Dat, krijg je van, uh, dat gaat van vader op zoon. En, en die keuze hadden ze dus plotseling niet meer. Dus er was veel onzekerheid. Wat gaat er met ons leven gebeuren? Maar tegelijkertijd was er ook een soort van gelatenheid. Uh, er was ook heel veel optimisme en, en uh, vrol of ja, vrolijkheid, daadkracht. Wat goed dat Nederland dit doet. Hè? Nederland was ook heel erg trots op dat ze die afsluitdijk uh, gingen aanleggen. Dat ze het, de strijd met de zee aangingen en, en dat ze een polder konden aanleggen. Dus er was ook een sterke nationale trots. Dus die vissers dachten, oké, okay, dus het is ons lot om, om, om daarvoor te wijken. Het, het, waren, het zijn veelal waren zijn diep religieuze plaatsen waarin het gezag iets is waar je, je naar voegt. Ja. Dus dit was een beslissing die van hoge hand was genomen. Dus het was onzeker. Het was angstig. Wat, wat gaat er met ons gebeuren? Uh, in 1918 werd de wet aangenomen. In 1932 uh, was de afsluitdijk klaar. Toen duurde het weer even voordat de polders kwamen... Dus konden in de tussentijd eigenlijk ook nog gewoon wel doorvissen en er toch nog hun bestaan van hebben. Dus ja, ja probeer maar bij jezelf te denken, althans zo probeer ik dat om maar te bedenken van hè, je hebt een flexcontract en je weet niet wat er volgend jaar gaat gebeuren, waar ga ik eigenlijk van leven? Dat, het is een onzeker bestaan, je hebt een gezin dat wil je voeden, uh, waar, wat voor opleiding moet je zoon gaan doen? Dat, dat, dat zijn allemaal vragen waar ze mee worstelden en waar ze zich dus uit hebben moeten oprichten en, ja. en wat ik maar eigenlijk dus afvraag is hoe ze dat hebben gedaan. Ja, want ik kan me ook voorstellen, je noemt al die, die hele sterke lokale identiteit. Uh -huh. um, maar ook dat voegen naar het gezag en ja. ook dat, dat nationale trots. Ja. Terwijl ik zou nu denken, als er op lokaal gebied iets gebeurt... of misschien ook de aardbeving in Groningen, ja. dat je denkt... ja, dag, daar gaat onze lokale identiteit. Ja. Waren er geen opstanden, geen uh, kritiek? Uh, ja, nou, nee, ze, ja dat, je zou denken, zijn ze niet en masse uh, naar Den Haag getrokken om hier tegen te protesteren. Dat is niet gebeurd. Um, die, die vissersverenigingen die er waren, zijn wel in de pen geklommen en hebben zich verenigd om te protesteren tegen de vergoeding die ze kregen. He, ze konden hun boot niet meer gebruiken. Krijgen we daar dan geen vergoeding voor? Uh, dus ze hebben vooral over, die, over de maatregelen, nou ja, de afwikkeling zoals we dat horen bij de, he, de gasgebieden in, in Groningen. Het ging meer, de discussie ging meer over de afwikkeling. en Hoeveel geld krijgen we dan? En hoeveel is die die boot dan waard en hoe taxeer je dat eigenlijk? Ja. Er is uh, een Zuiderzee steunwet aangenomen in 1925... en daar is heel veel discussie over geweest. Ze hebben op één uh, soort van heroïsch moment gedacht... Um, vlak voordat de afsluitdijk werd gedicht... Hè, dus toen die werkzaamheden duurden natuurlijk een, een paar jaar... we gaan uh, dat laatste sluitgat, heet dat dan, van die dijk... daar gaan we met onze boten voor liggen... en dan gaan we dat tegenhouden... totdat we een fatsoenlijke vergoeding krijgen. En hebben ze dat gedaan? Uh, hebben ze over vergaderd? en dat hebben ze niet gedaan... Want ze dachten, we moeten, Dan staan we minder sterk in onze discussie over die vergoeding. En yeah. we moeten zorgen. Dus dat, hè, dat is zo'n zo discussie als het dan gaat. Maar daarna hadden ze natuurlijk geen middel meer om, om te dwingen voor een betere vergoeding. Nee, nee. Dus, dus daar is heel veel uh, gemopper over. En, en dat is als ik. Hè, ik ben nu interviews aan het doen met, met mensen in, in, in, in die plaatsen rond het IJsselmeer. Dus, dus Volendam, Urk, Spakenburg, Harderwijk. En met uh, kinderen van de vissers. En, en mensen aan het praten die dat toen hebben meegemaakt, of kinderen, kleinkinderen. Hè, met de vraag: hoe, hoe hebben die Zuiderzeewerken doorgewerkt in, in jullie familie? En, en dan komt die Zuiderzee steunwet en de manier waarop het toen met hun is omgegaan, komt dan wel terug. Ja, maar voelen ze zich uh, achteraf dan misschien toch wel gepiepeld door die steunwet? Dat ze, ze zeggen van nou, we zijn daar tekort gedaan, of is daar ook niet later, toen het misschien meer gebruikelijk was als nog ja, over geweest? Mm -hmm. Ja, dat, dat is een goede vraag. Ik zit aan het begin van mijn onderzoek. Ja. Hè, en, en Ik wil eigenlijk uh, proberen daar nog verhalen over te verzamelen. Dus die durf ik nog niet sluiten te beantwoorden. En dat ja. hangt ook een beetje van de plaats af. En, en uh, de familie, uh, hoe die is getroffen en hoe ze zich daarna hebben ontwikkeld. Dus dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat is wel een beetje moeilijk, maar dat weet ik gewoon nog ja. niet. Hoe moet ja. ik nog onderzoek naar doen? Ja, en, en, en kun je schetsen hoe uh, nou ja, er, er een hoop verandert? Ze hebben hun eigen aard eigenlijk weer moeten ontdekken nieuwe tradities, misschien een nieuwe manier om geld te verdienen. Mm -hmm. Hoe zijn die, die oude dorpen eruit gekomen? Ja, nou kijk, wat, wat, uh, wat ik denk, maar dat is dus een vooronderstelling. Want ik, he, ik probeer dat, ik ben mijn onderwerp aan het verkennen... en, en hoop dat mensen gaan meedenken en, en zeggen van... ja maar even, uh, ik denk dat dit een, een juiste analyse is... Of, of daar stof voor willen aanleveren, maar... Ik denk, he, die plaatsen hebben een, een, een, een economische veerkracht. Ze hebben zich sterk gestoond en hebben zich eigenlijk opgericht. En hebben andere bronnen van bestaan gevonden. Buiten die Zuiderzee, aan de wal. Of ze zijn verderop gaan vissen bijvoorbeeld. He, ze ja. zijn op de Noordzee gaan vissen in plaats van op het IJsselmeer. En wat voor andere dingen zijn ze bijvoorbeeld ook gaan doen? Nou, uh, Spakenburg is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Daar, uh, er is een... Uh, een marktkramenbedrijf, als je dat zo mag noemen. Dat heet het stoepje en die verkopen brood. Die staan overal op markten in heel Nederland. Ja, kent ze? Ja. Hè, tien krentenbollen voor 2,50 of zo. En, en dat, dat, zijn, dat is een spakenburgerbedrijf. En dat is opgericht door een oud visser. En, en ik denk dat dat, dat marktbestaande, hè, een marktkoopman... heeft een verwantschap met het vissermansbestaan. Als visserman werk je zelfstandig. Je hebt een gevoel van vrijheid. Je, je hebt je eigen handel. Jij brengt die vis binnen en die wil je zo goed mogelijk verkopen op de afslag. En een marktkoopman gaat het land in. Die staat, op een, he, die staat achter een kraam. Die moet zorgen dat hij het zo goed mogelijk verkoopt. En he, de, Ik heb daar iemand over geïnterviewd uit Spakenburg. Die voelde daar een verwantschap. Die vond het niet erg om, om dat schip te verlaten. Om, om met zijn marktkar door het land te gaan rijden. Om brood en krentenbollen te verkopen. Dus, dat, dat, dat is een, daar zit, dus die, die vrijheidsdrang zit er wel heel sterk in. Maar er zit is in mijn vooronderstelling ook een, een economische veerkracht. En dynamiek in die plaatsen, waarbij ze tegelijkertijd wel een, zich sterk hechten aan, aan hun identiteit en, en, en cultureel, zo je wil, iets behoudender zijn, juist. En, en, en dat de, de, bijvoorbeeld in hun stemgedrag, we kunnen dat straks ook weer zien bij de gemeenteraadsverkiezingen: hè, de, de, de ChristenUnie, de grootste partij, uh, Christen, is de grootste partij in Spakenburg. De grootste partij op Urk is de SGP. Uh, in Volendam stemmen ze ook redelijk rechts, en, uh, maar dan uh, de Forum voor Democratie doet het daar goed bij de landelijke verkiezingen, de PVV. Dus ze zijn redelijk rechts georiënteerd of, of juist uh, uh, christelijk georiënteerd. Dus da, daar zitten, ze zijn op een bepaalde manier behoudend. Maar ik ik wil toch nog een keer zeggen dat ik natuurlijk nog aan het onderzoeken ben... en nog moet kijken hoe dat, hoe dat gaat. Ja. En wat nou de verschillen zijn tussen die plaatsen... en wat de gemeenschappelijke factoren zijn. Wat zijn de overeenkomsten tussen die plaatsen? En, en hoe komt dat nou eigenlijk? Hoe heeft die afsluiting van die Zuiderzee, die polders... Die plaatsen gevormd. Ja, dus dat gaat niet alleen ook over of ze het economisch gezien gered hebben, maar ook wat dat cultureel en qua identiteit voor hen betekent. Ja, ja ik, ik heb de indruk dat ze misschien juist wat meer zich zijn gaan hechten aan de, de cultuur van hun eigen dorp. in reactie op die buitenstaanders die gewoon voor ons beslissen dat er een dijk komt te liggen. Ja, en nou. Uh, uh, is veel geschiedschrijving eigenlijk gestopt hè, in de jaren 50-60? Van, nou ja, klusjes geklaard, het is aangelegd. Jij probeert ook die periode daarna hè, ja. heel erg te onderzoeken. Ja. Um, je noemde al dat je met de mensen spreekt. Hoe pak je dit onderzoek aan? Ja, nou wat, wat ik eigenlijk wil, uh, ik doe eigenlijk uh, hè, zoals een historicus uh, de klassieke manier dat ik de literatuur die erover is verschenen bestudeer, de archieven induik en, en met mensen interviews afneem, um, maar in samenwerking met het Zuiderzeemuseum... het museum in Enkhuizen, uh, dat eigenlijk de, ges de geschiedenis... van het Zuiderzeegebied tot 1932, tot de aanleg van de Afsluitdijk... vastlegt. Samen met het Zuiderzeemuseum uh, is er een site... en die heet mijnzuiderzee.nl. En met die site willen we eigenlijk... verhalen uh, gaan verzamelen van de mensen uit het IJsselmeergebied. Hè, oral History. En, um, ik, ik, ja, dat met een hipwoord heet dat crowdsourcen. Dus wat ik eigenlijk. Ik vergelijk mezelf. Op een hele bepaalde bescheiden manier met Geert Mak, die een paar maanden in Jord is gaan wonen. Om he, zijn, zijn onderzoek te doen voor toen God verdween uit Jorwert. Uh, en dit, ik, dit is een soort van 2018 variant. In de zin van dat ik via een website wil gaan proberen dat uh, hoe dat onderwerp bij de mensen leeft, hoe zij het hebben ervaren, wat, wat, wat hun geschiedenis is met dat gebied. Dus en inderdaad, nadrukkelijk na de jaren 50, 60, toen die polder was voltooid. En het dus echt zo'n. Ja, zijn beslag moest krijgen dat nieuwe leven. Ja. Dus, we, ja, dus we hebben die website en, en da daarop hopen we dat mensen hun verhaal willen delen. Uh, er is iemand die ook de verhalen kan optekenen, of de mensen kunnen die site benaderen, of dan kom ik langs, of, of, of een collega van het Zuiderzeemuseum. En we gaan ook vertelcafés organiseren om te kijken of we daar in gesprek kunnen met de mensen om om ja om ze de verhalen hierover te, ja te ontlokken, zou ik bijna zeggen maar om om gewoon te vragen van hoe, hoe is dat hier gegaan hoe is het voor uw familie geweest ja. dus dat er zijn in al die plaatsen prachtige musea hè, Spakenburg en, en Volendam en Harderwijk Elburg waar, waar de ja waar de, de geschiedenis van die plaatsen is vastgelegd dus in die musea gaan we dan een vertelcafé organiseren en dan hopen dat mensen... Uh ja, ze genodigd zien om, om, om dat verhaal te vertellen. Want in die musea wordt nu ook vooral nog dat verhaal verteld. Tot aan de jaren 50-60. Ja, precies. Ja. Ja. ja, dus nou, het hangt er een beetje van af. Want hè, de, de, de, de polder is natuurlijk niet in één keer aangelegd. Dus dat, dat hangt er een beetje van af. Dus Harderwijk bijvoorbeeld ligt iets zuidelijker. Dat, de, dat deel van de polder was later klaar. Maar ze zijn allemaal. Uh, gaat het eigenlijk over de tijd dat ze de Zuiderzee er nog was? Dat de polder en de dijken nog niet waren. Ja, dus. En dus dat, Daarna is er heel veel gebeurd. En, en hoe hebben ze zich ontwikkeld. en, en ja, dat, dat heeft in die families doorgewerkt. Dus dat, dat, daar, daar willen we het over hebben. En ja. dan hoop ik door heel veel verhalen te horen. En op te tekenen. Dat er een soort van database ontstaat. Op basis waarvan ik een, ja, een analyse kan doen. Van en nou begreep ik dat er soms ook wel eens een bekende Nederlander bij zit. Dat er ook uh, uh, anekdotes binnenkomen. Uh, en met name nou, uh, onze andere tijden presentator Hans Goedkoop... Ja. heeft ook een binding ja. met het gebied. Nou, ja, Hans, Hans Goedkoop heeft zelf een, een boek geschreven... over de geschiedenis van zijn moeder. Hè, de de Nederlands-Indië-geschiedenis van, van zijn familie. Uh, van moederskant. En, uh, maar zijn uh, vader en zijn grootvader... Uh, begonnen een scheepsmotorenfabriek in Harderwijk. En, uh, dus ik, ik belde hem daarover op om te vragen... hoe zit dat dan eigenlijk? Dus, dus nu heb ik een beetje op bescheiden manier... de, de, familie, uh, de geschiedenis familiegeschiedenis van de vaderskant van Hans Goedkoop... beschreven voor die website mijnzuiderzee.nl. Zijn grootvader had een scheepsmotorenfabriek in Amsterdam... Uh, ging in de wederopbouwjaren na de Tweede Wereldoorlog uitbreiden... en, en zocht een vestigingsplaats. Waar, waar zal ik dat nieuwe bedrijf nu eens gaan beginnen? En, en Harderwijk was een heel interessant gebied. Um, de burgemeester had een soort van investeringspremies. Dus je kon heel goedkoop grond kopen. Dat deed hij om bedrijven te lokken... zodat de werkloze vissers, om het even kort door de bocht te zeggen... Daar, he, dat die werk konden vinden. Dus het was gewoon een creëren van werkgelegenheid. En... Dus, dus zo is de familie van Hans Goedkoop in, in Harderwijk beland. Omdat daar die scheepsmotorenfabriek... Uh, uh, ja, die bood werk aan die, aan, aan die vissers die niet meer de Zuiderzee op konden. En uh, kregen dus van de burgemeester goedkoop grond. Uh, waardoor het heel aantrekkelijk werd. Want uh, ik kan me voorstellen dat er heel veel van dat soort initiatieven geweest zijn... om mensen op ja, een goedkope zeker. manier ja. daar te laten wonen. Want er uh, ontzettend veel land beschikbaar. En hoe, hoe hebben ze geprobeerd om die mensen te trekken? Uh, ja, dat is de polder. Hè. Dus ja. op de polder was, was heel veel land beschikbaar. En uh, op het oude land dus, ja. hè, aan, aan de rand van, van de, de Zuiderzee, uh, moest werkgelegenheid gecreëerd precies. worden. Omdat ze hun baan uh, als visser, of als nettemaker, of als leerder uh, Ja, precies. Ja. Omdat, ze, omdat ze daar hun geld niet meer mee konden verdienen. Dus die burgemeesters van die plaatsen hebben echt geprobeerd. Nou ja, hè, zoals de bakker in Spakenburg, de scheepsmotorfabriek in Harderwijk in, in Spakenburg. Er is ook een knopenfabriek gekomen. En, en uh, in, in, in Volendam zijn ze heel sterk zich gaan oriënteren op het, op het toerisme. Uh, er zijn ook heel veel Volendammer vishandelaren... die naar Amsterdam zijn getrokken. Maar bijvoorbeeld ook naar Brabant. Uh, waar, uh, uh, zoals een Volendammer vis mij vertelde... in Brabant waren ze ook katholiek, net als in Volendam. Maar daar kenden ze nog geen vis. Dus dat was... Dan dachten nou, ze, dan gaan we daar onze vis proberen te verkopen. Dus ja zo hebben ze natuurlijk allemaal hun, een nieuwe vorm... Uh, ja, een nieuw bestaan moeten vinden. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel grappig dat bij zoiets als Volendam die misschien, nou ja, als je jong bent en groeit op in Volendam, weet je niet beter dan er komen heel veel toeristen en wij proberen onze eigen identiteit uit te dragen. Maar dat is eigenlijk dus maar een hele nieuwe traditie. Ja, zeker. Dat is dat is eigenlijk uh, zo. Nou ja, het is in, in Volendam. Iets Anders omdat daar rond 1900 al de eerste kunstenaars begonnen te komen om, om de mooie aan uh, havenzicht van Volendam vast te leggen en om mensen in, uh, in, in klededrag te schilderen. Maar dat dus toen is de kiem gelegd, mm -hmm. maar uh, toen de. de de Zuiderzee uh, het IJsselmeer werd... en ze daar niet meer hun geld konden die hebben ze wel echt heel erg gedacht. Want dan moeten we het dus op een andere manier gaan doen. En Volendam ligt natuurlijk betrekkelijk dicht bij Amsterdam. Dus daardoor was het uh, de, de to toerisme... wel een, ja, een hele vanzelfsprekende bron van inkomsten eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is inderdaad een, een, een vrij korte uh, traditie geweest. Dus uh, dat... dat dat is een soort, ja, de uitvinding die invention of tradition. Ze hebben eigenlijk die geschiedenis, ja. die, die traditie uitgevonden. Als een bron van inkomsten. Ja, dus ja. dat is eigenlijk een hele grappige manier om te zeggen, van, nou, dankzij de afsluitdijk. Ja, en en het, ja. Volendam nu ook deze traditie. Ja, nog ik, sterker. Ik, heb, ik heb de indruk dat ze, dat die plaatsen op sommige momenten vrij pragmatisch met hun eigen geschiedenis, met hun eigen geschiedenis omgaan. En denken, als we nou die klededracht aandoen, nou dat, dat is gewoon zo natuurlijk op Volendam. Maar ook bijvoorbeeld in Spakenburg, dat ze als ze hun brood moeten verkopen dat ze dan denk ik doe die klederdracht aan dat vinden de mensen leuk ja. ik draag dit verder nooit maar dat is nu leuk voor die klanten en dan, dan dus dat is dus dat is uh, ja heel uh, flexibel eigenlijk hè? Ja. Dat, ja. hoe ze dat dan oplossen hebben die hebben de, zeg maar het oude land heeft die daarmee sterkere tradities uh, al dan niet uh, uitgevonden uh, dan het nieuwe land ik bedoel, waar in het nieuwe land vinden we een sterke identiteit of misschien tradities die voor mij Brabander van oorsprong uh, goed te zien zijn? Kan ik ze ergens aan herkennen? De tradities in Flevoland? Ja. Nou, is kijk, er iets? <laughs> <laughs> ik, ik, uh, kijk, uh, de is in uh, 1942 drooggelegd, dus uh, die heeft vorig jaar zijn 75 jaar bestaan gevierd. Ja, ik vind zelf dat dat allemaal nog vrij moeizaam gaat... de omgang met de geschiedenis en de tradities. We, we, we ik zeg nu even, de inwoners van het ja. Oostpolder... Jij ja, spreekt nu even namens ja, de Noord-Oostpolder. De Flevolanders proberen dat wel heel erg... maar ik vind het zelf allemaal nog een beetje gekunsteld... En, en niet heel erg overtuigend... maar wat wel heel leuk is om te volgen... want het begint dus te komen. Dus ik zit daar als historicus ook weer een beetje anders in. Maar in Emmeloord is bijvoorbeeld jaarlijks... het Pieperfestival. Dat is het feest, het jaarlijkse dorpsfeest. En dat is op 9 september, of het altijd, altijd de tweede weekend van september, dat is rond de dag van de drooglegging. Dat was namelijk op 9 september 1942. Je moet je niet aan alcohol denken. <laughs> nee, inderdaad. En um, dat is ook traditiegetrouwde tijd van de oogstfeesten. Uh, Noord-Oostpolder, Flevoland trouwens ook. Het is een sterk agrarisch gebied. dus het, Toen hebben ze op een gegeven moment gedacht, we moeten ook een dorpsfeest hebben. Dus dat wordt het Pieperfestival. We verbouwen aardappels en dan uh, doen we dat in september. Rond de dag van de drooglegging en uh, in de tijd dat de aardappelsoogst min of meer klaar is. Hoogtepunt is dan dat je de hele dag gratis patat kunt eten in het ja, dorp. Dus de aardappels, dat is, dat is minder ja. populair misschien. Nou nee, de aardappels worden daar <laughs> verbouwd, dus dan gaan ze gratis patat verstrekken. Dat is gewoon het ding op het Piepenfestival. En zo zijn al die gemeenten in Flevoland natuurlijk hun eigen feesten aan het maken. Dus ik, ik doe nu vast heel veel Flevolanders tekort... want er zijn nog vast heel veel meer goede feesten. Um, maar dat, ja, dat is zich aan het ontwikkelen. Het is, het is echt een, een jonge geschiedenis. Uh, en die provincie is voor een deel, denk ik... dan nog op zoek naar zijn eigen verhaal. En dat verhaal is in de plaats aan de andere kant van de dijk... Hè, dus aan de IJsselmeerkust, al veel... gewoon. Aanwezig, die, die geschiedenis is daar al. Die, die gaat in, he, terug tot, tot de 17e eeuw. Toen, toen Enkhuizen een, een hele rijke handelstad was. Waar een van de VOC hoofdkantoren pakhuizen stond. Dus die hebben al een veel rijkere uh, geschiedenis. Ja. dus en, en, he, in, in de Zuiderzee waren... Uh, drie eilanden. Uh, Wieringen in Noord-Holland, Urk en, en Schokland. Dus dat, dat, dat waren eigenlijk zoals we nu de Wadde-eilanden kennen... waren er in het IJsselmeer of in de Zuiderzee dus ook drie eilanden. Nou, dat zijn natuurlijk plaatsen die... Die, die, die hebben al een hele rijke, lange geschiedenis. En ja. dat is in Flevoland heel anders. Maar in feite combineer jij dus, dus jonge en oude geschiedenis... nou, ja, jij focust je op afgelopen eeuw... maar ik kan me voorstellen dat er veel meer historici zijn... die zich met die oude geschiedenis hebben bezighouden... dan dat er Flevoland-historici zijn. Ben, ben, jij, ben jij alleen aan het werk? Of zijn er meerdere historici? Uh, die zich hiermee bezighouden. Uh, ik denk niet dat ik de enige historicus van Flevoland ben. Nee, zeker niet. Uh... Het, het is denk ik. Nee, want er zijn natuurlijk. Er is in Lelystad. heb je het. het Nieuwland Erfgoedcentrum. dat heet nu Batavia Land. waar. een heel mooi museum. over de geschiedenis van de inpoldering. en, en de drooglegging. Dus natuurlijk zijn er. op meerdere plekken worden die verhalen verteld. Uh, Schokland, dat, dat. voormalig eilandje. ligt in de Noordoostbollen. is werelderfgoed. Daar is ook een heel leuk museum. Dus er is echt wel meer historisch besef. dan dat. Um, het is natuurlijk nog lang niet bij. Alle Nederlanders bekend hoe Flevoland zich heeft ontwikkeld en dat is ook niet zo gek. Uh, dus dat in dat betreft is er nog wel genoeg te doen denk ik. Ja. Dat zijn heel, ik spreek toch geregeld mensen die nog nooit op de afsluitdijk zijn geweest, terwijl daar ieder jaar honderdduizenden toeristen komen. Maar dat zijn dus vooral buitenlanders die gefascineerd zijn door dat waterstaatkundige wonder. Ja. En, en dat, dat is in Nederland zelf denk ik iets minder. Het is nu in het jaar van van het jubileum van de Zuiderzeewet... is natuurlijk dat, dat projectgeest van Daan Roosgaarden op, op ja. de Afsluitdijk... wat aandacht heeft getrokken, waardoor... Um... heeft de verlichting van de Afsluitdijk Ja, sorry, ja, ja. precies. Dus dat, dat, dat is een heel mooi project. En uh, er komt een nieuw waddencentrum op de Afsluitdijk. Dus er gebeurt in, in dit jubileumjaar wel van alles om... om, om ja, duidelijk te maken hoe bijzonder die Zuiderzeewet eigenlijk is geweest voor Nederland. Een ja. groot project is geweest. En, en ik probeer eigenlijk met mijn onderzoek, ik zit vooral aan hè, de, de menselijke kant van het verhaal. Wat betekende het dan voor de mensen? Ja, nou gelukkig kunnen de mensen thuis hun verhalen de komende tijd ook aanmelden hè, via de site mijnzuidenzee.nl. Ik heb al heel even gekeken. En uh, ik zag een aantal mooie video's en artikelen. En naast het verhaal van uh, Hans Goedkoop, wat we daar straks al hoorden... zag ik ook verhalen uh, over Dolf Jansen, Gildine Kemper... en de opa van uh, Turner op Zonland. Um, Eva, ik wil je heel veel succes wensen met je onderzoek. En uh, hopelijk stromen de verhalen over het Zuiderzeegebied natuurlijk bij jou binnen. Dus uh, hartelijk dank voor je komst. Look Back in Anger van Oasis. Uh, het nummer van de Engelse rockband... dat werd uitgegeven in 1996... en geschreven werd door de songwriter... en gitarist van de band, Noel Gallagher. En dat is trouwens ook de eerste single... die Noel mag zingen. Um, want daarvoor deed zijn broer dat altijd. Die had niet zo'n goede band. Um, hij was de lead um, En Maar algemeen bekend is dat Noel Gallagher... eigenlijk ontgoocheld was dat hij de hit... Wonderwall niet mocht zingen. En om het goed te maken stemde de band in... dat Noel de volgende single mocht zingen. Focus. Na het nieuws, het vierde en laatste uur van Focus, waarin ik praat met visserijhistoricus Frits Lohmeijer over de in de jaren zeventig opgelegde visquota. Want de Noordzee was praktisch leeggevist en dus moest er iets gebeuren. Maar die visquota die zorgde ook voor woedende vissers die massaal het visquota ontdoken. En een enkele keer werd een inspecteur zelfs het water ingegooid. En ik wist niet of u het al. Wist, maar het is vandaag 14 maart en dat is natuurlijk de wereldwijde Pi-dag. En daarom laten we straks een korte documentaire horen over de eindeloze mogelijkheden van het geheugen. Zo kan Rick de Jong bijvoorbeeld honderden cijfers achter de comma van het oneindige getal Pi opnoemen. Nou, zelf kom ik niet zo heel ver. Ik kom niet verder dan 3,141592. En tot slot vertelt onder van Schaik tegen Zessen ook uh, over het grote gevaar dat van fijnstof uitgaat. Want of je nu aan het koken bent, bij de haard zit of buiten loopt... overal is fijnstof. En daar moeten we echt iets aan gaan doen. Want ongemerkt rook je toch al zo gauw twee pakjes sigaretten per week. Dat straks in Focus, maar nu eerst het nieuws.